747 AM, de VPRO. De documentaire. Het is de langste dag van het jaar, maar ik kan je verzekeren dat het verdomde koud is. Ah, het is wel merkwaardig, want het wordt hier echt gewoon helemaal niet donker. Die, zon, die, zon, die, zon, die draait in een rondje aan de hemel. En uh, het is nu vrij vroeg. Hoewel, ja, wat is vroeg als de zon toch altijd opblijft? En ik uh, sta nu onder de rand van de zee, ik ben een beetje aan het klauteren. Ik wil u even de ijsgots laten horen. Hoor u hem? Hoor het ijs tinkelen? Daar stond ik dan, Gerrit Kalsbeek, deze zomer, op Groenland. Ik moest een portret maken van Ria Markussen voor het programma Wereldnet. Ria woont boven de Poolcirkel in een heel klein stadje, Ilulissat, met 4.500 inwoners en ruim 6.000 sledenhonden. Ze is getrouwd met een echte Eskimo. Ze kreeg MS en vervolgens nog vier kinderen. Maar ik had het leven van de Eskimo's. Ja, Inuit moet je zeggen tegenwoordig. Het betekent echte mensen. Ik had me dat heel anders voorgesteld. Heel romantisch met iglo's en zo. Maar nee, de Inuit zijn modern. Gelukkig maar. Maar wat, vroeg het me af, wat is er nou nog over van die oude oorspronkelijke cultuur? We en naar een ram naar buiten, voor dit 6 niet Nou, we gaan Tell me your name again. Carl Elias. Carl Elias. Carl Elias. Yes. Goulay. Goulay. Goulay. Ja. Uh, the De man, eh, uh, who is walking in Silva mm -hmm. With my father's. De zon. is een broer. Dat is waarom hij me me me heeft We nu over de boot heen. Oehah. Nou, dat is een mooie boot. Nou, ah, daar komt hij met twee geweren. Drie geweren en een harpoen. Dat moet er genoeg zijn. Nou, we varen echt door het ijs nou. Dat hoor je wel. Oeh, het water is echt koud. Na mateloog moeder vindt haar sinaasappel. Gaat ze mee? Zie me missen? In de Het was een meisje, hè? Die moest trouwen en zij moest geen enkele jongen hebben. Zo, so, vader wil boos en hij zegt, nou meisje, als wil jij niemand trouwen, dan zou ik voor jou verrassing hebben. Zeg, nou meisje, ik breng jou naar onbewoond eiland dan ga je gewoon trouwen. Nou, zo so dus die meisje ging met die vader en met een hond. Zij ging naar onbewoond eiland. De vader natuurlijk ging naar huis, nou die meisje gaat straf. En zij moest met die, ja, met die hond iets mee te doen. Die hond wou iets. Zij had pijn in de knie. Ja, zij had pijn overal. Omdat zij moest als hond lopen. Omdat, nou, die hond wou neuken. Nou, dus, ze hebben gekregen vier honden. En, euh, nou ja, was leven goed. Zij liep steeds op die vier poten. En die hond achter haar. Was goed. Maar die vader kwam een keer per maand vlees brengen. Hè? Maar die dochter had zo zo zoveel jaren. Zij had zo gekken aan die vader. En toen, ja, toen de kinderen, die grondkinderen, die waren een beetje, ja, volwassen. Zij heb gezegd tegen hen, jongens, luister: Als opa komt, jullie moeten tegen hem omdraaien en hij moet verdronken omdat hij het voor keer gedaan En inderdaad, ze hebben die bootje, zo, die kajak, omgedraaid en opa was ver, verdronken. Nou ja, toen die opa was verdronken, was geen voedsel meer, was niks om te eten. Maar wat die moeder, zij liep met zo'n soort ja. En uh, toen ze die, die zolen eraf gesneden en in het water gedaan, en ze hebben een beetje voedsel gedaan. Oké, okay. hebben ze gedaan en ze hebben gezegd, jongens, gaan jullie varen. Nou, en toen ze hebben gedaan en toen van die zolen weer een mooie schip. Ze hebben heel lang gevaren en ze hebben gevaren in het land van Blanken. Mensen. En ze hebben zich veranderd als blanke mensen. En van heen, voort vertel, stammen alle kavandula na. Alle blanke, dat betekent alle blanke. Nou, dat geloof ik niet. Dat staat er. En opeens, opeens, die, die honden zijn... Blanke mensen geweest. Blanke mensen. Ja. En dat is helemaal verkeerd. En het verhaal gaat dus dat, dat alle blanke mensen daarvan afstammen. Nee, dat ben ik niet eens. Ja. Nou, dat staat er. Muggen. Achter de rotsen met het mooie uitzicht over de IJsfjord, echt een kleine, zompige vallei. Drassig, vies en nat. 1400... Voor Christus woonden hier al mensen. En er zouden hier nog resten te vinden moeten zijn, volgens de reisgids. Nou, ik loop nog een uurtje te zoeken, maar ik zie echt helemaal niks. De enige resten die ik zie, is van een iets modernere beschaving. Lege zak chips. Hier ligt een inzame uh, uh, handschoen. Plastic tasje van de lokale supermarkt. Lege flesjes en blikjes van Tuborg. Maar van die Eskimo's van 1400 voor Christus. Nou, ik vind niks. Hé, hey, er ligt een kajak. Gadverdamme. Het, het lijkt me aankerig wonen. 1400 voor Christus. Drie het, het schijnt, ik heb het niet voor mezelf, dat... 5,500 jaar geleden... ...3.500 jaar voor Christus... ...dat er zich... In Alaska, de hoogte van de Beringstraat, mensen vestigden die in staat waren om geheel zonder spullen yes. van buitenaf te leven binnen de polstikel. En dat betekent dat ze dus volledig yes. afhankelijk waren van dieren. Want met dieren kan je een hoop. Je kan ze eten. Van de huiden kan je kleding maken. En boten, kajaks, van hun botten kan je gereedschap maken. Een spek kan je olielampjes van laten branden. Van een magende blaas kan je reservoirs van maken. Van pees en darmen kan je stevig touw van draaien. Kortom, zonder dieren kan je gewoon niet overleven. Die nomaden hebben zich vrij snel verspreid over de rest van het Poolgebied. In Alaska, Canada, een stukje Rusland en uiteindelijk ook Groenland. En die Groenlandse Eskimo's, ze waren ook een van de eerste die in aanraking kwamen met Europeanen. En eigenlijk is dat niet zo goed bevallen, want ze zijn toen bijna gedecimeerd door allemaal onbekende ziektes als polio, tbc, pokken en dat soort narigheid. En vooral in Canada zijn ze echt bijna uitgestorven. Dat was geen medische hulp, er was hongersnood en de regering interesseerde het gewoon geen moe. Na 1960 is het iets verbeterd en je ziet dan ook dat de bevolking sindsdien ongeveer verdubbeld is. Tegenwoordig Ine spreken we dan ook van de moderne Inuit. Nou, dat kan je wel zeggen, want mobiele telefoons, kinderdagverblijven, in de dag schotels, televisie. Goed gevulde supermarkten. Ik vraag me af, wat, wat zou er nog over zijn voor het oude volk, van die oude, die oude traditie? Of zijn er hier nee, geworden, Ik ben er nog jaren geworden. Sida Sua Aliana, alienaar. I'ma zo'n zikoraasar. Zegel nog ingang, zimel Nou, Ta hanet uh, very thin Not fat. Het kan sinking very fast. Zegt, de zeehonden zijn nu erg dun. Dus uh, als we ze schieten, dan moeten we heel snel zijn, anders zinken ze heel, uh, heel snel. But why zijn the they have a long travel to Groenland? Dat ze zo dun zijn, dat komt omdat ze een lange reis achter de rug hebben. Om hier naar Groenland te komen. Om hier lekker visjes te eten. Oh, yeah. Over daar? Hij ziet een zwarte. Ik zie helemaal niks. Oh, daar zie ik een stipje. Verdorie, zeehond in zicht. pakt zijn geweer. Tja, ik zie hem nog steeds niet, maar. Dit is een andere. one. Nee, nou, ik zie hem nog steeds niet. Ik denk niet dat we hem geraakt hebben. Het kan met jou, ze hem op gepakt. Ze zien me dus uit thuis. Nu nog wat af en nuts. Pink of zit zak. Erkuggerse ging 15.000 kroner, mini bingo minuut 3.000 kroner. Mijn naam is Kunukulaya. ik ben een leider hier in, in uh, local lokale radio, in Logistic Radioette. Ik ben hier in het lokale radiostation. Er zijn zes mensen die hier werken en Koenhoek is eigenlijk de baas hierover. We hebben twee studio's. Twee studio's. De ene is en kantoor en montage ruimte tegelijk. When I listen to your radio station, als ik naar jullie station luister, je hebt een heleboel Amerikaanse muziek. Misschien wel meer dan Inuit muziek. We play many other countries' music. We have a Quilandic cities, not so much. Wat, wat is nog specifiek Inuit nou, in modern times? Maybe our language. Hmm. Taal misschien? Ja, yes. I don't know, but maar uh, the last maybe our language is ours special to we are the Inuit. Eigenlijk hebben we onze taal vooral. When you were a small boy, was life very different from now? To een kleine jongen was, was het leven echt anders? Yes, yes. Ik kan ja yes. Because Want dingen zijn zo snel veranderd. 50 jaar geleden was het echt heel anders. Het moet ook heel moeilijk zijn om zo snel aan te passen. Ja, yeah, maar uh, we hebben zo veel mensen die gaan naar drinken, om take te and. Uh, their uh, own lives because they have social problems in their back head you know mensen die aan de drank gaan en aan de en zelf moeten dat ze gewoon sociale problemen hebben en in hun hoofd ook. worden die sociale problemen groter of gaat het beter I will say that we have no talk about that our social problems in uh, 16e, in sixties in e but we have beginning to talk our social problems in e uh, and uh, now in, In de 60, 70, 80 jaren praten we gewoon niet over de problemen. En we zijn er nu over beginnen te praten. Nu er gepraat wordt, kan er ook iets aan worden gedaan, maar wordt er ook iets aan gedaan? We kunnen zeggen dat we have uh, seen mensen hebben gezien. Who take uh, uh, their self's life. And, uh, not only in social problems, if you have a kid and you say that he will not go out to dancing. Uh, the Queenland children, we say that they have no learn to say no. And after we said to our kids, no, you will not go to dancing. So uh, they have Bad ideas to tackle. Uh, the no. In onze cultuur was het eigenlijk niet gewoon om nee te zeggen. Dus als ouders dan ineens nee gaan zeggen, als hun kinderen bijvoorbeeld naar de disco willen, dan, ja, dan, dan kunnen ze daar niet meer omgaan, omdat ze gewoon dat nee niet gewend zijn. De culture is not only kayak. It's not only dog sledging. Yeah. Uh, um, there are maybe one or two people who can learn uh, the young people uh, with, you know, before uh, the priest, as yeah. he came to yeah. Queensland. Uh -huh. the there are so many uh, shamans. And we think about why have we not more shamans? Because this is the only higher people in Queenlandic culture. Toen de christenen kwamen en zijn de shamanen eigenlijk verjaagd, we denken: van waarom zijn er eigenlijk geen shamanen meer? Want zij waren degene die gewoon echt hoog waren in onze cultuur. Not for I will be a shaman, not to be a Christian, but our, it is our culture. Onze cultuur is shamanisme. <middels> Uh, hello. Can I ask you something? Yes, sorry. I've been told that uh, this one man or boy working here. Yes. And he does like uh, the old thing with the drums. You know yes. who I mean? Oh, yes. It's Norak. He's an actor. Yeah. Plays drum too. And he you knows something about shamanic things. So... Yes, he does. In Inoora you know about the old tradition yes i knew the the old tradition since my childhood vanaf vanaf dat ik klein was but we lived in in new world you know then we are modern now ja, we leven nu technica, in de nieuwe wereld we are living now they ja, are new modern we can go back to we kunnen niet terug naar het oude wetse leven. Had de shaman speciale kracht? De shaman, he keeps the rule. Als er problemen zijn kunnen mensen kunnen die zelf niet oplossen, De the shaman, he the the kent de regels. Ik weet niet zoveel van de geest. Zijn het moeilijke ritmes? It took Half-life on to now uh, I still learning even half leven gekost om het te leren. Yes, you can find rhythm. Example la ik dit voor deze ritme it from it came from each east side. Dit is dit ritme komt van de oost kant. Greenlanders the believe there no more shamans. We live in Christianity oh, now. Yeah. Ja, we zijn nu christelijk. Wat is het moderne Inuit cultuur? Like European life. It's like European life. Yes, we have light, kitchen, we hebben licht, coffee keuken, machine. Coffee machine. Everything is electric or technical way. Ja, technische we technische are in modern as the same all the world. Is it wat, wat de Groenlanders yes. speciaal maakt? Yes. I think so we are different like other people. In what way? We are very close to nature. We staan heel dicht bij de natuur. Dane people lived here since Christianity came and become the same. We zijn geen DNA geworden, ook al mentally. Die. Wat is speciaal voor de mentaliteit van Groenlanders? Uh, humor. Humor? Yeah, humor is very very different than like, yeah. which is uh, some kind to each other. To make, uh, to make laugh. Danish right. people tease also. Do yeah, yeah also. but different Anders. ways. We are more intimacy closer than European. We staan dichter bij elkaar. The people are closer to we each We can talk about sex without problem. We makkelijk over seks praten. Yeah, but European, when they talk about sex, they become red in here. Ja, als Europeanen over seks praten, krijg een rood is, gezicht. It's only one of examples. Mm, een, I can find very many things mm -hmm. about it. Uh, Don't you think that also then then the Inuit culture will sort of disappear? Think you not that you of 50 jaar ook European is? I hope there will always we keep our languages and, onze taal houden and ideas about art and onze idee over kunst. I think I'm going to eat seal meat in. On 100 more years. <laughs> I over 100 years I eat nog zeehondenvlees. Ja? <laughs> yeah? yeah. Big one, yeah, I saw it. Niet in the vuurwinding zitten, Gerrit. Yoof! kringelt wat in het water. Zou je hem geraakt hebben? Nee. Of wel. My first sale is in, in, I was uh, 12 years old. Toen ik twaalf was groot, dus de eerste. Uh, so I began monitoring the sale and now I was 16, alone. In 16 was ik alleen jaren. First sale, they have always party. Als je de eerste vangt, uh, is er feest in de familie. Just like uh, we have a birthday. Haha, uh -huh, net als een verjaardag. money, a like, Oh, you uh, get money and, and presents. Uh, and. You make nice cakes. Yeah. Why did you want to go fishing? Why een you gaan vissen? Because I can I cannot be inside too long time. I can't go inside binnen zitten. That's why I buy a boat. Then we see a boat. Yeah. And you have two children, mm. boy and girl. Mm. And boy also wants to go fishing later. No, he will educate. He will educate. He will go to school. Is yeah. it better. No, not like me. Yes, very better. Het is veel beter om naar school te gaan. Ja, je verdient gewoon veel beter. We don't have fish. we don't make money. Als we niet kunnen vissen, hebben we geen geld. Denemarken werd eigenlijk door de Verenigde Naties gedwongen om iets met Groenland te doen. Dus in 1951 is er een afspraak gekomen dat Groenland een deel werd van Denemarken. Dat is eigenlijk er min of meer doorheen gedwongen. Nu uh, is het vrij actueel van wat we doen we met die afspraak van 1951. Er is geen open kaart gespeeld, we zijn gewoon ingelijfd. En, ja, toen werden ze dus wel verplicht als het een deel van Denemarken was om er ook ontwikkeling te brengen. Begin van 1951, nou dat is dus nu 51 jaar geleden. En 51 jaar geleden is de samenleving hier veranderd van niets tot een volledig moderne samenleving. Bedoel, als je het vergelijkt met Nederland, dan kreeg je industriële revolutie en dat ging zo langzaam vooruit. Hier is gewoon van niets naar alles in 50 jaar tijd. Dus dat, dat zegt ook een klik in mensen de hoofd. Dat, ik kan me in ieder geval zelf voorstellen dat ze niet helemaal mee kunnen volgen. Zeker wanneer je geen Deens praat of Engels. Nou, Engels zijn er heel weinig, maar Deens praat. Dan kan je gewoon niet meevolgen. Dan kun je het onderwijs, dat stopt gewoon. Waardoor een generatie voor mij, dus nu ongeveer 60 jaar zijn. Heel erg aan de drank is geraakt. En ik denk voor jongeren, nu heeft dat toch gevolg van ouders kunnen die kinderen niet de opleiding geven die ze nodig hebben. Niet de on ondersteuning die zo'n kind nodig heeft. En dat die voelen zich, nu vallen wij ook buiten de boot. En dat ze zelf moet blijven. Dat is voor mij de enige logische verklaring. Voor die jongeren in ieder geval die doen. Het zijn meestal ook jongeren. En meestal jongens. Want voor meisjes is het meer van... Ja, die jongens die hebben een alternatief. Of wanneer ze 15 zijn niet meer naar school, dan kunnen ze gewoon vissen. Want je vaart gewoon met een bootje mee, je vangt vis en dat, dat leef je naar de fabriek. Maar meisjes doen dat niet en dan zie je toch dat meisjes die blijven in school. Toch die op het gymnasium hebben diploma gekregen, twee derde van de leerlingen zijn meiden. En een derde zijn jongens. Het, het is simpel, hè? met een klein motorbootje gaan ze weg en varen. Maar de regels worden zo van, je moet eigenlijk een troller hebben. Een grote en de vis moet gevangen worden en op zee al, al voorbereid worden en zo. En dat kunnen ze niet, want dat hebben ze niet in mogelijkheid. En als de zee dicht is of net nog niet dicht, maar dan kan je niet gaan varen. En dan moet je hondensleid daar doen. Maar als er nog niet genoeg sneeuw ligt, dan heb je dus geen inkomsten. Het is heel erg onzeker bestaan. En ik bedoel, die meisjes... Ja, die jongen zullen natuurlijk indruk maken op die meiden. En hier, ja, als jij als jongen zegt dan dat je visser bent. Ja, nee, we zo van, ja, maar kijk eens, die deze jongen daar, dat vind ik een leuke jongen. Moet je eens kijken, die heeft vaste arbeid en goed inkomen. Van, dat is leuk, die vraag gewoon om geld en dan kan ik dat weer kopen of zo. En ja, die grondsjongens kunnen daar niet aan voldoen. En dan, uh, ja, dan hangen ze. Ja, ja, maar, maar, maar, maar, maar. Daarmee doorfloot ik, is het daar omdat ik een ook, ik heb geen mishaal, ik maak haar, ik ik zou nu bij de winkel waar je zeehondenvlees kan kopen. vis. Ligt hier. Can I have a small piece to try? Well, you have to cook it, you know. For a long time? When the water starts boiling, then put it the seal meat in for 20 minutes again. 20 minutes. Yeah. And then you just eat like that. Yeah. With potatoes. Or... With po can I have a piece? It's yeah. already Zo, dit is de zeehond. Ik heb 20 minuten koken. Even kijken hoe laat het nou is. Ja, het water kleurt zich gelijk. Zo, hmm. Zo dit is de zeehond. Hier, de rode kool. Zo, het is uh, 20 minuten later. Het is heel toevallig dat net op tv zag je hoe een ijsbeer een zeehond vangt. Nou, dat gaat er vrij gewelddadig aan toe. Kijk. Ja, De kool is wel klaar. Ze ontzettend veel vet zitten eraan. Dat is logisch natuurlijk als je hier in het water moet zwemmen. Dan kan je wel het spek gebruiken, maar. Oh, dat is wat paus, zeg. Mijn god. Jezus, is Nou, volgens mij moeten we er even, is er wat bloed binnenin. Wat Nou, ik moet nog even, sorry. Oké, okay, we zijn zover. verder. Ik vis de zeehond uit de pan. Kijk eens. Behoorlijk taai. Stevig vlees. Wauw. nee. Het smaakt naar vis. Het gewoon naar vis. nee. Nou, nog een stukje proberen. Nee, ik geloof niet dat ik uh, een zeehondenrestaurant in Nederland zal beginnen. Het is taai en smaakt naar vis. Het is ontzettend warm. De zon schijnt. Ik kijk uit over. Prachtige baaien. In de verte zie ik de bergen van het disco-eiland. En het water hier, de Disco Bay, dat was in de 18e eeuw, was het de belangrijkste vangplaats voor walvissen van de Nederlandse Walvisvaartes. In het begin kwamen ze met kleine schepen en deden ze vooral ruilhandel, later met grotere schepen om walvissen zelf te vangen. Maar ze ruilden toen ook nog steeds en ze ruilden dan met stenen pijpen, harpoenen, ijzeren gereedschap en kralen. In 1952 gaan twee Nederlanders, Anthony van Kampen en Siebe van de Zee, die gaan op zoek naar restanten van wat er nog over is van de Nederlandse aanwezigheid hier. Ze hebben hier toch een paar honderd jaar gezeten. En op een gegeven moment vinden ze een oude predikant die van zijn grootvader nog wat informatie had over de, over de Hollanders. Ik heb hier een stukje van het boek van Van Kampen dat zal ik een stukje voorlezen. Wat wist uw voorvader van de Hollanders? Er waren er veel, te veel. En ze voerden van Kaapvaar wel tot voorbij Disco bij. Waren het alleen walvisjagers. Nee, ze wilden alles hebben. Ook walrus, ook zeehonden, ook vossen. En ze betaalden ervoor? Ja, met kralen. Dat was toen het geld van de Eskimo's en de Groenlanders. Hadden de Hollanders een goede naam aan de kust? Nee, een hele slechte. Waarom? Ze betaalden toch met kralen? Ja, ze betaalden met kralen. Maar ze wilden altijd minder betalen. En ze wilden altijd meer walrus, meer zeehond, meer vossen... Dat zullen toch uitzonderingen zijn geweest. Er zijn altijd mensen die nooit genoeg hebben en gierig zijn. Nee, zo waren ze allemaal, de Hollanders. Ze moeten groot en machtig op zee zijn geweest. Dat heb ik altijd gehoord. Maar ze waren ruw en hard. En altijd moesten er meer zeehonden en meer vossen komen. Nooit was er een vat genoeg gevuld met traan. en moest altijd meer bij. Nee, de Hollanders waren nooit tevreden. En ze betaalden het liefst met zo weinig mogelijk kralen. Ze moesten alles hebben wat we hadden. En soms betaalden ze in het geheel niet. Er was veel oorlog tussen de Eskimo's en de Hollanders. Natuurlijk ook met de anderen die hier kwamen. De Schotten, de Denen, de Noorden. Maar toch wel het meeste met de Hollanders. En weet je wat wonderlijk is? De Eskimo's hadden in die tijd voor alle Blanken die hier kwamen één naam. Alleen voor de Hollanders hadden ze een speciale naam. Wat was die naam? Nou, ben ik vergeten. En later komen Anthony en Siebe in de Rode Baai... En daar wisten ze eigenlijk niks meer van de Hollanders, behalve dat het een zeer hebzuchtig, inhalig volk moest zijn geweest. MUZIEK Cadlawb innner atiwn ac atiwn iawn nad torseu chi. Beth saws lloco lleu'n newyngan gan A oes ei fod ei'n stellt chi. Peter Parz ei sibigir yn yna'r wati. Am ma'r rudd sy'n nid perfformio nid i chi, a dawr yw nid. Ddychwelyw nid atiwn am ma atai chi nid. Dyma'r ddwy anodd. Ac yw'r sochyn a nhw'n gani. Conmutu'r aswars. Peter ik heb me bij het plaatselijke museum gemeld, waar twee oude heren zaten en uh, gevraagd of hier ook uh, kunstenaars zijn. En Nu word ik door een hele oude meneer gebracht naar een atelier, iets verderop. Hallo. Ik zit hier in een werkplaats. Oh, Ik weet niet of het echt kunst is, maar het is een soort. Uh, oud Eskimo beeld. Omgetoverd tot een kurkentrekker en een flesje opener. het is allemaal van de rendieren. Dit is van rendieren. Ik begon jaar Hij is negen jaar geleden begonnen. Artist. An artist. Yeah. Is dit traditionele kunst of modern nou dit is voor Nicolas. Behalve uh, yeah. balverstaart die je je nek kan hangen. Is het modern of is het oud? Dit is modern. modern. modern. Yeah. Ontwerpen je dat zelf? Ja. Yeah. We zijn niet zo so veel uh, artiesten hier. We dus so hebben niet zo heel veel artiesten. Ideas. Dus we hebben heel veel ideeën. Yeah. Ja, eigenlijk is het toch wel een beetje traditioneel. Want van allerlei dierenresten worden dan weer dingen gemaakt. Wie koopt dat? Toeristen uh, uh, uh, of yeah, like like ook mensen hier? tourist shop. En groenlandische mensen ook bij? Ja, veel. Zoals dit. Er is ook de Groenlanders gekocht. Oh, know? dit is echt voor Groenlanders. Dit yeah. uh, uh, is van Moskus. Een Moskous-Horen. Dit staat op een plateau. Er is een soort vis uh, van gemaakt. Moskus ziet, hier zo'n sterilus. een sterkleus. stond daar. En dit is van uh, Walros. Walros. Oh, zo'n Walros stond. Yeah. Yeah. Dit is voor toeristen. dit is voor toeristen. Ja. Want Groenlandische mensen. Het is niet zoals dit. anders kopen het gewoon niet. Drie van die Paas-eiland gezichten boven elkaar. is Oh, eagle. Ja. Dus yeah. so toeristen kopen verschillende dingen dan Groenlandse mensen. Ja. Yeah. Ik heb dingen voor Groenlandische mensen. Ik heb dingen voor toeristen. Ja. Dezelfde yeah. prijs, dus een verschillende prijs ook. Uh, Zelfde prijzen? Smaller prijs voor Greenlandic. Want ik weet wat het voor de Groenlanders maakt is goedkoper, Want die mensen kent het gewoon. Dit is voor toeristen. Ik kan dit voor 3.500 euro verkozen. Ja, voor een toeristen kan dit voor 3500 euro verkozen. Greenlandic I dit voor 2.500 euro verkozen. 2500. Ah, voor toeristen doet do to hij 2500. 1000 verschil. Yeah. Dat is toch gauw zo'n 300 gulden goedkoper. Dat is nice voor de Greenlandic people Ja. Yeah. Ik Ik heb nog 20.000 kubis, maar ik heb nog 20.000 kubis. Ik heb nog niet meer genoeg, maar ik heb nog niet meer genoeg. Ik heb nog 15 kubis. Een echt Groenlands gebruiken is dat wanneer een kind geboren wordt, dat een kind de naam krijgt van een persoon die overleden is. En dan is het Groenlands geloof zo dat de ziel van die persoon die overleden is terugkomt. Thuiskomt, want ze zeggen echt thuiskomen. In, in het uh, kind die die naam gaat krijgen. Heeft dat kind dan ook een soort band met die familie? Ja, ze, ze heeft een band. Ik bedoel, mijn oudste dochter die wordt door de kinderen van die vrouw waarna ze vernoemd is, dan wordt, door de kinderen wordt ze op een, een bepaalde manier met moeder aangesproken. Met moeder? Met moeder. Dat ze acht is acht. Ja. Uh, moeder in het groen als is anana. En ze zeggen dan anana koolo. Herkennen ze dan ook dingen van, van die moeder in haar. Nou nee, zo gaat zo het niet. Vinden. Nee. Maar het is wel zo, haar man die had in het begin wel zo, toen hij zelf nog op jacht ging, dan van dat deel van de zeehond, dat, uh, dat vond zijn vrouw altijd heel erg lekker. Dat kwam hij dan brengen naar ons. Want dat was voor onze dochter. En de andere was een meisje wat uh, zelfmoord heeft gepleegd. Een paar weken nadat zij zelfmoord heeft gepleegd... werd onze dochter geboren. En wij wisten meteen de naam. We hadden zo... Wanneer het weer een meisje wordt, dan heet ze Birti Johanna. Dat hadden we afgesproken al. Dus dat konden we meteen zeggen ook tegen die vrouw. En nou, die werd zo blij van... Oh, mijn dochter is alweer thuisgekomen, dus... Het is ook soort troost voor die mensen misschien. Het is ook een heel troost. Zijn ook heel erg blij van... De ziel, dat zweeft gewoon rond. Die kan geen rust vinden en wanneer die terugkomt met die naam in een nieuw lichaam ja dan is die die ziel thuisgekomen dus dan heeft hij weer rust Yeah. dagens kæst her i fra min er, som lytterne kan høre spillemand af et og af et sandt hjerte og han er også noget af et festmenneske og så er han kendt for at være sine venners ven han er temperament han er aldrig bange for en offentlig fight og så er han også tidligere landstyrformand og i Rolf Greenland sammen med et hav af andre mål i bestyrelser med mere i øjeblikket der er han siger grønlandske folketingsmedlem in Copenhagen. Welcome to you Lars Johansen. My name is Kirsten Strandgaard and I'm the leader of the Ilulissat Museum, Ilulissanik Katatsuaasvik, which means the place where you collect things. Now we are standing at a little uh showcase where we have examples of the ulu, which is a woman's knife is a soort of multi-purpose gear. Een soort kaasmesjes lijken <laughs> ja. het wel. Het has been in Greenland in the Inuit culture for centuries. This is a modern one, hè? Eh? Yeah, het begint one. met een heel oud kaasmesje, gemaakt met een houten handvatje en dan met een stuk uh, been als uh, lemmet. en dan een klein stukje metaal eraan genaaid. want metaal was heel zeldzaam. En de nieuwste one is bone with metal. Metaal dat is niet zo zeldzaam meer. A very good example inuit culture can change. is very adaptive. Vrouwenmis is, is een heel goed voorbeeld van hoe dingen kunnen veranderen. ...in vorm en materiaal, maar dat het eigenlijk nog steeds wel in gebruik is. If you look now, it, it looks very adaptive, the Inuit culture. Oh yes, you see the mobile phones and you have the computer. Mobiele telefoons. But it's still Greenland, it's still part of the Inuit world. That's of course the interesting part of it. How can you change and still be an Inuit? Hoe kan je veranderen en toch Inuit blijven? <laughs> But there is uh, quite a lot of genuine Inuit culture bits that you can find still although we all wear modern clothes and use modern technology. zijn nog wel een hoop traditionele dingen al, hoewel we natuurlijk ja. wel gewoon moderne kleren ja. dragen. Want hunting is the thing to do if you are a man and when the reindeer season comes everybody likes to go reindeer hunting. When the Halibut is there, you go out and catch it. Iets wat nog echt van de Inuit is, is het jagen. Als ja. er Rand komen, dan gaat iedereen op jacht. It's not that everybody is leaving their job and just going. That's a myth. Het is niet dat iedereen zijn werk neerlegt en gaat jagen, dat is een mythe. But the work is planned so that if we have the opportunity to go, we can go. Maar het wordt wel zo gepland. en de vakanties worden zo gepland. Mm -hmm. Als de rendieren komen, dat het ook, dat het ook wel mogelijk is om te gaan ja. When you go hunting, that's where you see the eyes shine. Ja, als er ja. wordt gejaagd, dan gaan er ook iets ja. slimmer. Ja. And of course it, there is a, a point to the hunting, because you get cheap meat, cheap fish. En dat is één ding. Maar er is een andere heel belangrijk ding. dat als je iets hebt, je je to geven aan andere mensen. Het is belangrijk om te jagen zodat je goedkoop vlees hebt. Een ander belangrijk aspect is dat je het yeah. kan uitdelen, dat je kan geven. En sommige modern Greenlanders zeggen het deze manier: dat als je bent en rijk you je veel hebt. Als je een Inuit bent en rijk het is een soort spreekwoord die zegt als je Europeaan bent en je bent rijk, dan heb je veel. Als je Inuit bent en je bent rijk, dan geef je veel. Yeah. <middels> I don't know I don't know what I'm saying. I don't know I don't know what I'm I I don't know I know I'm ik ben niet meer op een leven, ik ben niet in allerlei wetten, niet langer. Voor de me. in me. maar me jaren mee. Nok ta akot ni ta ti yorom ni na nok ta silame nang yorom me ni na le na i no no neam come only so po de ni Deeper than the ocean in the high and the sky Longer than the high and then the trouble that buy The only star that shine on high My everlasting love for you will never die Like in a taco to me that the all of me I'm in a passion I all of me ik ga niet zwaar voor de kappen. niet de turn it to